Gift certificates kopen ze uh, die spullen, die worden naar jou toe opgestuurd. En als jij ze binnenkrijgt, geef jij dat aan bij de purse, uh, geef je de bitcoins rij. en die krijgt die persoon die dat jij verkocht krijgt van de bitcoin. Oké. Okay. goed Dus Ik koopt eigenlijk dan uh, spullen met bitcoin en die andere mensen kopen eigenlijk bitcoin met gift certificates van Amazon. Daar komt het eigenlijk op neer. Oké. Okay. Okay. Is het ook voor iPhone uh, beschikbaar? Dat weet ik niet, dat zou je even moeten uitzoeken, want daar, daar, daar wil ik expres niks van weten. Nee, ik heb, ik heb het niet <laughs> gelezen in artikel uh, eigenlijk, maar het zal best wel, meestal doen ze dat wel voor allebei toch? Ja, uh, Okie ja nou goed, ja, dan gaan we even naar het volgende bericht toe, dat is iets om minder vrolijk van te worden. De RIVM, uh, waar stond die afkorting ook alweer voor? Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu. Oh jongens, naam alleen al. Uh, ja, die hebben het weer die slopen uitkramen. Uh, Duurzamer voedingspatroon om klimaatdoelstellingen te halen. Oh jongens, jeuk, jeuk, jeuk. <laughs> ja, en dan willen ze dus een belasting op vlees. Ja, minder vlees, meer plantaardige producten en minder frisdranken en alcohol. Mm. En in zijn algemeenheid minder moeten eten, dat, dat staat er ook bij. Ja, ik, denk, ik denk dat het van een, langere, van een trend die al een tijdje langer aan de gang is.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 Maar het is eigenlijk gewoon uh, dwingen. Dus wil ja, ja. Nederland zijn klimaatdoelstelling halen, dan ontkomen we er niet aan de uitstoot van broeikasgassen door onze voedingsconsumptie, uh, door onze voedselconsumptie te beperken. Dus uh, ja, je mag niet meer eten en dat vermindert dan de uitstoot van jouw CO2. Vooral als je helemaal niet meer eet.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 Namelijk je voortplanten. Dat zijn weer, als, jij, als jij geen kinderen hebt, nou dan kan je uh, gewoon in zes hummers de hele dag rondrijden. <laughs> ja. Dan stoot uh, dan, dan, dan je nog minder CO2 uit dan iemand die twee kinderen dus, heeft. Uh...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 Maar als jij s'avonds een kipfiletje of een biefstuk eet, ben je een slecht dus mens. Ja ja, ja, ja, ja. Goed gezien. En je moet eigenlijk die kipfilet dan stoppen met insecten. Uh, ja. Als je allemaal lang genoeg wacht, dan je dat vanzelf. Uh, uh, <laughs> dat is helemaal, uh, bewust, helemaal hipster, ja. je eet maden. Ja. Ja. Ja. Een stuk vlees met maden kopen in de winkel moet je extra voor betalen. Uh. Maar goed, uh, we gaan even snel naar het volgende bericht toe...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 En die zei, uh, mevrouw, die heeft uh, die troll wel gezien, maar die andere niet. En uh, nou moet u dokken. Ja, ja dat de, u krijgt een boete. Dus hij begon al met uitdelen. Ja. De overheid geeft altijd en die neemt nooit wat hij. Uh, uh, uh. En hij wilde dat, het, dat het, ook uh, ook haar niet. ID zien. Ja, hij wilde ID zien en uh, die had ze ook nog niet bij zich. Uh, de, de hele soortje, dat uh, escaleerde. Nou, ja, uiteindelijk uh, kwam uit alle hoeken en gaten op hetzelfde moment in één keer allemaal geuniformeerde mensen aan. <laughs> die haar besprongen.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 Ja, ze werd er ook uh, vastgehouden, hardhandig. En toen probeerde ze haar arm los te rukken. En begon te schelden. Ja, uh, dat is haar, natuurlijk helemaal fout. Het is verzet tegen arrestatie. <laughs> en uh, dat is een, ook nog een uh, belediging van een ambtenaar in functie. En dat was gelijk naar de gevangenis toe. Ja, het valt ten eerste mee dat mevrouw nog geen nekklem heeft. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> ja, uh, en, uh, ja, dat, is, ja en dat is ook een beetje wat het nieuwswaarde hiervan is, weet je wel. Van, uh, gewoon, Vrou Vrouw heeft Boa overleefd. Ja, kijk, het is natuurlijk zo in een democratie uh, moet je een bepaalde vorm van gelijkwaardigheid uh, hebben. En toch zijn we dat natuurlijk niet helemaal. En als burger. <lacht>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 Wellicht wel gezien als die ander had weggegooid. Ja, maar dat is natuurlijk weer het lastige van deze tijd. Uh, uh, uh. Dat uh, je bent geen eerzame burger meer. Nee, Boa wil ook directe resu resultaten zien, natuurlijk. Ja, vroeger, ja, ook nog eens. Hè, vroeger. Bonnetjes uh, aan het tellen en die hé, ja. <laughs> komen er één tekort. Ja, dat dat is dan wel weer de uh, demo. He, als burger ben je allemaal even de lul. He, eerder kon je nog zeggen van ik ben uh, jonkheer van die en die en uh, wat maak je me nu? He, dat is tegenwoordig wel mm, gelukkig. privilege. Ja, dat is dan tegenwoordig gelukkig wat minder. Alleen, he, ook dan, ja, wederom weer uh, geënt op die proportie en weet ik wat, krijg je dan inderdaad dit soort knullige overheidsingrijpen. Van, van zijn er geen belangrijke zaken. Wat al, ik een dat beetje denkst, altijd, uh, bij dit soort mensen is dat die gewoon, die loopt natuurlijk heel de dag daar rond. En die doet eigenlijk niks nuttigs. Maar die moet zich wel zichzelf het gevoel geven dat hij iets nuttigs doet. En dan, dan loopt er zo iemand daar met een hondje en dan denkt hij: hé, hey, kijk. Jij bent de sjaar. Dit is, dit is, dit is hier, hier, loop ik voor rond. Nu moet ik in actie komen. Het kan ook een beetje een power trip zijn natuurlijk, hè? Ja, ik denk ja, dat. dat ik dat, dat, dat hoort zo op de schouder tikken. Dat is wel echt, uh, <laughs> ja, Dat me verdacht mevrouwtje, dat kan zomaar niet. <laughs> maar waar zijn we mee bezig? Ik hoort er dan ook nog bij.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 meer fatsoen is dan uh, 56% van je inkomen afhandig maken. Wat moet je doen? Ja, geld witwassen, witwassen van drugscriminelen. En dan het bonnetje, dat is dan ontvindbaar. Hey, we gaan niet of niet doen of, of er iets mis is met uh, geldwitwassen. Nee, <laughs> hey, maar goed, jij geeft ook elasticiteit. Ja, ja, ja, geef, no ja <laughs> hij geeft wel een beetje de fatsoen van normaal Geldwitwassen, geld witwassen, ja.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 Ja, de, de, de, de, Jesse Klaaf kan er wel en daar dan een punt hebben, want als uh, kijk het volk wordt enorm uitgebuit door de, de belastingdienst en dan gaan mensen, ja, die, die, die komen geld tekort, dus ze gaan op allerlei manieren verzinnen om toch nog aan een beetje geld te kunnen komen. Ja, om wel die boetes te kunnen betalen. Ja, ja, ja, ja. <hijen> ja. Dus uh, dan worden mensen wat uh, ja, ja, Kriegelig van misschien. Ja, ja.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 Business News Radio, volgens mij was het of? Ja, echt ja. heel veel. PNR. PNR, ja. En uh, ja. goed, daar uh, zag je iemand helemaal rood aanlopen. Dus die noemde wij altijd de man met een steeds roder wordende hoofd. Ja, dat was een hoogleraar uh, fiscaal recht of zoiets, geloof ik. Of iets met ja. socialisme. En uh, die, uh, die, uh, die ging in discussie met Twan over. Uh, die gebruikte toen de tijd uh, de, de, de, nee, de slogan uh, belastingsdiefstal. Voor Diefstal. juristische college. En uh, die uh, meneer Stevens dacht eigenlijk dat het een grap was. En die ging, kwam maar in discussie en toen ging Dan uitleggen. Dat hij dat bloedzichtje eens bedoelde. En toen, uh, ja, die brand raakte helemaal geslaagd. Dat was echt ja, mooi. Ja, ja.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 Ja, maar uh, ja, hij zou er eens over nadenken. Hij zag wel dat er met mij geen land te bezeilen viel. Je ja. hebt ook maar niks uh, in het collectum uh, busje <laughs> gedaan. Uh. Nee, en het begon natuurlijk zo mooi met: van ja, wij willen kindertjes in Syrië die in de kou, onder de kou uh, van de kou te lijden hebben, een warme jas geven. Ja, toen, toen dacht oh, ik: van uh, best... uh, ja, zal ik het Syrië kou? Uh, global warming? Onmogelijk. <laughs> kou bestaat niet meer. Ja, Zeker natuurlijk. niet. Dan halen we geld op met dat soort verhalen en dan gebruiken ze het om propaganda te voeren om uh, socialisme te promoten ja. en dan mensen die, die daar geld aan geven die staan helemaal niet bij stil dat dat eigenlijk het doel van de organisatie is, dat is echt, uh, ja, heel, het is echt heel ja. erg. Ja, het is het misbruik maken van empathie van mensen voor, voor zwakkeren en nee, dat is natuurlijk wat socialisten Ayn Rand heeft het ook al, al zo'n boek over geschreven dat, dat, uh, ja, die had dat dan een vorm gemaakt van een iemand die, een socialist die had dan een, een gehandicapt kind en die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 Ja, het is echt een mooie uh, plusje plakken in het uh, kwadraat. <laughs> ja, Een beetje zeteltje kwijt, maar je wil er niet uit of zo. Uh, yeah. Ja, het is toch wel lekker zo'n zetel. Hè. <laughs> Moeilijk afscheid nemen, vooral de luxe. Ja, ik, ik, ik ken wat mensen in Gambia, dus uh, ik heb ook familie die daar op vakantie geweest is. Dus. Maar nou, dat is echt een land hoor. <laughs> Ze hebben daar geloof ik één van harde weg. En uh, die loopt van uh, het paleis van de president. Naar de mol, winkelcentrum. Okay. En dan uh, gaat iedere dag gaat een heel konvooi met uh, lege voertuigen, met de machinegeweren erop. Uh, en daarachter een uh, limousine. Die gaat dan naar de mol, dat is dan uh, de vrouw van de president. Die gaat dan weer nieuwe schoenen kopen, zeg maar. <laughs> en echt waar dan moet je gewoon opzij springen, want die stoppen nergens voor. Maar hij heeft een lege staatskast afgelaten, hè? Ja, ja, ja. Ja, over vrijheid uh, gesproken. Uh, mijn uh, broer uh, Belder. Oh joh, ja. Uh, ja. Uit Gambia. Hij is uh, wel uh, recentelijk in Gambia geweest. Oh, oké. Okay. Oh, die heeft ook wel mooie verhalen, denk ik. Hij wil gaan trouwen, joh. Dus, uh, dat Wat is het, was het Gambiaanse? Okay. Hij uh, <laughs> Ik probeer het Gambia dat weer terug in te brengen. Ja. <laughs> Hij wil gaan trouwen in Gambia. <laughs> nee, nee, nee. Hey, hey, Gambiaanse vertelde. muziek. <laughs> Overigens, over, over trouwen en Gambia gesproken. Dat top, ja. Ik heb het even nagekeken. Dat land is uh, een beetje female sextourism land, hè? Zoals ja, eerder. Klopt, klopt. Er zijn documentaire over, maar. Ja, nou, oké. Okay. Uh... Oh ja, ja. Nou, dat zijn vooral ja, de, oude, ja. de oude dames, ja. Die, die kunnen ja. daar nog even, uh, even genomen worden door een grote geschapen uh, Gambiaans, zeg maar. <laughs> ja. ja. ja. Nog even een laatste vleugje interesse. Weet je, fatality index cijfers op klikken. Zeg, van dat telt dan niet mee als het buiten het land gebeurt waarschijnlijk. is okay, dus het dan wereldwijd die uh, fatality index? Uh, nee, zijn alleen Nederland. Ah, uh, ja. oké. Okay, okay. Dat is natuurlijk het meest interessante land. Ja. Uh, uh, uh.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 Zouden ze dan ook zeggen, maar what about the road in Enkelvoud? Ja, ja. Enkelvoud. What about the road between the presidents and the, and the mall? Dat ja, uh, zijn daar dan nog al meer, wegen maar die zijn niet voor hard. Ja, dan, krijgen dan krijgen ze gelijk te horen, die libertariër is in grappen. Nou, als jij die bevolkt, ga je maar naar Somalië natuurlijk. <laughs> oh, Waarschijnlijk krijg je meteen een kogel door je kop. Ah, ja. Ja, als je bij de hand bent, is daar. Uh, nou, dan, voor een, uh, uh, dan ga je naar de gevangenis. Waar, uh, want die, die president die is een aantal jaren aan de macht geweest. Ik heb nog even niet gecheckt hoe lang, maar een behoorlijke tijd. En hij heeft toch wel een aantal uh, duizend mensen de bak in gegooid. Oh ja, Ja, ja, ja. ja dat is heel slecht. Het is wel ontdekken. een democratisch land dus. Uh, <laughs> het, ja, het zijn verkiezingen geweest. Ja, de nieuwe president heeft wel beloofd uh, om... Uh,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 Bijvoorbeeld uh, Gaddafi, uh, die is natuurlijk ook, uh, hè, die was op zich uh, was volgens mij wel vrij aardig voor zijn volk. Ja. Misschien niet de gehele bevolking. Mm, uh, nee. Hij had wel ook wegen aangelegd. De hij had wel wegen aangelegd. Uh, Waterzuivering. Ja, en van de olieinkomsten. Uh, Een hele, uh, hele grote gevangenis. Die uh, was zo berucht dat mensen niet eens in de richting van die gevangenis durven te kijken.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 Uh, uitvoerig uh, gemarteld, omdat ze wil meer wilden weten over die droom. Uh, hij heeft echt tientallen jaren heeft in de gevangenis gezeten. Oké, okay. ja, uh, dus bijna bijbels. Van, uh, ja. Straks krijgen we ook nog zeven plagen zeker. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, we gaan uh, wat verzinnen. Nou ja, dat is uh, uh, Gambia, dat is een speeltuintje, toch? Ja. Niet, van, uh, niet van ons direct, maar van uh, nou ja,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 Maar ja, die zendelingen komen daar... ...zetten daar een schooltje neer... ...en één jaar eh, draaien de vrijwilligers mee... ...en uh, ja, da daarna gaat ze terug... ...en dan uh, verpaupert alles, weet je wel. En dan zeggen ze... Ja, het is ze, natuurlijk uh, onderwijs gegeven van Piet Lut... Uh, ...dat over de he alleen maar uh, godsdienstles... Mm -hmm. Nou, nee, nee, want hun, hun instelling is van... ...ach, er komen we wel weer... Uh, kom, kom we ...over een paar jaar we weer, wordt er weer een nieuwe school neergezet... ...dus waarom zouden we hem onderhouden, weet je wel. Het is hetzelfde met... Uh, ...dat zie je allemaal ambulances die dan... Uh, uh, ...hoe dat... Over ja, cadeaus zijn gegeven door uh, een of de goede doel in Nederland. We moet, moeten dan over die ene weg rijden tussen het paleis hè, de, nee, en het winkelcentrum. Nee, dat nee, nee, is gewoon een bandplek zo. ook een heel, heel klein mankementje. En dan laten ze hem gewoon langs de kant van de weg staan. <coughs> Ik bedoelde meer, het is een beetje moeilijk met de ambulance als er geen wegen zijn. Ja, er zijn wel wegen, maar het is maar even harde weg. Hè? Ah, oké. Okay. <laughs> ja, ja, ja.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 En dat hij uh, <laughs> met handoplegging mensen kan genezen van AIDS. Dat is wel til, hoor, dan hoef je geen maagden meer te neuken. Dat wel, uh... <laughs> en dat heeft hij natuurlijk in zo'n schooltje geleerd van die zendelingen. Ik wel, uh... Hij denkt, die gasten hebben geld, genoeg geld om steeds een nieuwe kerk op school neer te zetten hier. Dus uh, dat, uh, ja, ga ik kopiëren wat zij doen, genezen door handoplegging. En hij heeft ook uh, in 2008 geroepen dat hij iedere homoseksueel zou onthoofden. Een beetje een Duterte. Ja, ja, ja. Je hebt de belangrijkste quotes van de president bij je bij de hand? of? Nee, nou, gewoon een Wikipedia-pagina. Nou, Het is inderdaad geen liefde. Joh. Dus, uh, en hij had, lag ook al in de clinch met de media. Hij beschuldigde de media van uh, van alles en nog wat. Hè. Dat ze hem aan het zwart maken waren. Ja, je maakt me helemaal zwart, ja. me. Ja. Dat is daar dan waarschijnlijk, je maakt me wit. Dat is ja. Ja, hij kreeg de witte piep toegespeeld. Ja, ja. ja. In 2009 uh, verslechterde de situatie uh, to toen de tante van het staatshoofd bleek te lijden aan ongeneeslijke kanker. Chama, uh, dus de president die nou uh, opgerot is, die vermoedde dat zij was uh, behekst.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 Ja, ja, wat, zo, kun je zo, als, zo wat kun je nou als overheid met 20 miljoen doen tegenwoordig? Te, oh, het gaat over 221 miljoen. Hè, maar je ja. had het omgerekend naar hoeveel het zou zijn als Nederland het over had gemaakt. Ja, ja. Oh, ja. ja, ja. ja dit gaat uh, het including 4 miljoen voor climate change programs. Ketching. Ja. <laughs> en en 1,25 miljoen voor UN-organisaties. Oké, okay. zodat ze ook daar te, witte triotuidjes kunnen kopen, zeg maar. Ja, met zijn uh, mitreur achter in de achterbak geschroefd. Ja. ja ik, ik vermoed dat dit gewoon uh, een of andere kickback erachter uh, zit ofzo. En dat het uh, niet iets ideologisch is, maar uh, je weet Ja, waarschijnlijk gaat het geld inderdaad in één grote rondje weer terug naar een, uh, een uh, vriendje van Obama toe. Er er ook bankrekening op uit de ofzo. Aan het verleden was het toch ook gebleken dat uh, de Palestijnse autoriteiten...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 Je heeft even uh, banen gecreëerd, hè? Ga maar even een paleisje voor me bouwen. Ja. ja. Maar goed, ik uh, normaal dat we hierover uitgeluld zijn, over de, dit onderwerp. Ja, het uh, veranderen kunnen we toch niet, hè? Nee, nee. Maar gelukkig is er nog Trump.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 Ja, maar dat, dat is ook de grap. Uh, zelfs die persverlichter... Uh, hij heeft, uh, Trump heeft zelf niet gelogen. Dan heeft hij gewoon zijn uh, persverlichter ja, laten voor, doen. Ja. En uh, zelfs die persverlichter zegt gewoon binnen twee zinnen van... We kunnen niet weten hoeveel uh, ja. mensen dat... Ja. Het waren het waren er mee. Maar het waren er veel meer dan er waren. Ja. <laughs> Period. Logisch. Ja, dus... Uh,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 Nee, maar doe nou in of al een poging op dat het in ieder geval op de waarheid lijkt. Dat, uh... Zeg dan één van de twee, of het waren er veel meer, of zeg van we kunnen dat nog niet precies weten. Ja, maar dit, ja, dat is, ja ik heb mijn vrouw niet vermoord en het was trouwens zelfverdediging. Ja. Ja. Ja. Weet je dat idee, ja. Dus, uh, maar wat was het nieuws ook alweer waar je... Wij je mee aan Johan. Uh, nou, dat er bij uh, de inauguratie van Trump... ...meer mensen opkwamen dagen... ...dan bij de inauguratie van uh, Hitler. <laughs> nee. <laughs> okay. hey, uh, wat was oh, je het? Op... <laughs> maar dat hij het ja. record van Kim Jong-un... Uh, ...is nog steeds niet verbroken. Nee. Iron ja. Maiden dat was toch... Ja, uh, I ja, ja, het ja, is ja bij echt... het concert van Iron Maiden... ...komen meer mensen, ja. <laughs> het is ook echt, uh, zeg maar... ...dat soort uh, communicatie waar... Uh,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 En dan, ja, ja dat dan ze, is belachelijk dat hij zich hier druk om maakt. Laten we er nu een uur aandacht aan gaan besteden. Ja, ja. dat is niet helemaal consistent. Uh, maar wat consistent. ik dan uh, bedenk, is gewoon van, ze mogen zich hier maar gaat met dit soort onzin, daar heb, heb je er relatief weinig last van. Ik bedoel, uh, ik heb liever zo iemand die alleen maar met zijn eigen ego bezig is en dit soort dingen doet, dan zo'n echt ideoloog die uh, ja. uh, echt allemaal grote plannen heeft.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 En iemand die het helemaal afwaschaffen zou helemaal geweldig zijn. En ze had ook Bernie Sanders nog even op zijn nummer gezet, zou ik Nee, ik ja, vond de manier, de manier van ondervragen vond ik uh, bijzonder heftig, ja. ja. Ja, ja, ja, dat klopt ook. Het was ook, eh, uh, zurig, uh... Hoe heet dat? Liberaal heet dat dan. Hè? Ja, het is, het, het was gewoon een gelegenheid om ontzettende dik te zijn eh, bij, eh, voor, voor alle on, al die ondervragingen eigenlijk wel. Ja, ze ja. heeft toch schrijft aan wat ze wordt toch wel uh, het allemaal, allemaal toneelspel. Ja. Ze, ze worden toch wel allemaal uh, toegewezen. En ja. ja, en ik ja, vond de... ook de vraag uh, van uh, ja, heeft u ervaring met het runnen van een bank? Ja, daar had ik persoonlijk denk ik, als ik erop was gekomen in zo'n stressvolle situatie, had ik daarop geantwoord van, ja, wat voor ervaring heb je nodig vandaag de dag om een bank te runnen? Ja.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 Ja, die heeft toen in een zijn client account zitten grabben, zeg maar. Dus je mag niet met het geld van je cliënten gaan speculeren. En dat had hij gewoon wel gedaan. En toen hij daarmee geconfronteerd werd, hij zei, ja, het was zo, het was zo hectisch aan het eind. Het, het was alsof er een grote tornado kwam en toen was alles weg. Ja, maar <laughs> ja, dat, dat is dan iemand die dan wel verstand heeft van bankieren. Om over onze centrale bankiers nog maar te zwijgen.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 order gedaan. Ja, dat is ook dus omdat een beetje dat stil. helemaal niet nodig is, want omdat wat was het, de senaat is toch al een republikeinse meerderheid. Ja, de ja, ook. ja maar, maar ook... de republikeinen staan hier achter hem, hè? die wilden hem ja, natuurlijk maar, ook wel, niet. Jammer. Maar wel voor dingen als uh, met Obamacare en met die regulering en zo. Ja, ja, dus... maar Obamacare wilden ze vervangen, volgens mij. Ja, dus wat speelt daar dan? hè? Uh, dat hij er gewoon helemaal spijt aan heeft als het goed is ja. is de verplichting dan afgeschaft ja dat was het idee dat, dus, uh, dat je niet meer verplicht hoeft te verzekeren en dat zou wel heel mooi zijn als dat, dan ben je ja, al beter op... dan in Nederland want wij zitten nog steeds met de, de krankenkassenbesluit uit 1941 hier maar Heel veel mensen weten niet dat het Amerikaanse systeem wat, wat ze nu hebben, dat Obamacare, dat is gedeeltelijk gebaseerd op het Nederlandse zorgsysteem. Hè? Oh jee. Nee, maar ze hebben daar verschillende systemen onderzocht, onder andere hier. En uh, je ziet ook de overeenkomsten, dus je kan wel zogenaamd kiezen. En je moet wel verplicht verzekeren en dan subsidie voor de mensen die, uh, die het kunnen betalen.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 tussen uh, de VS en andere landen in de Pacific region, dus Australië en een aantal landen in Azië. China, Amerika. Japan, Mexico. Oh ja, ja. En uh, die gaan nu onderling uh, proberen afspraken te maken, want de Amerikaanse zich gewoon teruggetrokken. Daar zijn ze jarenlang mee bezig te onderhandelen, net als met TTIP. En uh, ja, TTIP gaat waarschijnlijk ook niet door, want uh, dat wil Trump dat, dat, dat ook niet. Dus uh, die hele discussie die wij hier hadden daarover, die lijkt irrelevant te gaan worden voorlopig.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 dat soort, maar ik denk maar, dat ik Trump, het, Trump wat dat betreft helemaal lezen, aan de foute kant ook. zit, want Trump is wel een, een typische protectionist. Uh, hij denkt dat, en dat zag ik toen bij de, bij de grote depressie in de jaren dertig ook, dat al die landen gingen allemaal protectionistische maatregelen nemen en dat, dat, maakt, ja, dat maakt je economie heel, heel zwak. Uh,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 Oh ja. En hij is nog een muurtje aan het bouwen. Kom nog even nee. voor ja, nee. ja, ja, ja, ja, ja. Hij heeft gezegd: we gaan de voorbereidingen beginnen. Oké, okay, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja. er is nog geen enkele. Is ah, Nee, ja. Daar zit een groot verschil in. Ja, denk je ook dat hij er niet gekomen die muur? Uh, nou, ik heb er nog nooit over nagedacht, om eerlijk uh, te zijn. Nou ja, Mexico moet betalen, hè? Dus als die niet willen <laughs> ja, betalen. Dat, niet ik ik denk, betalen. Niet, dat, uh, <laughs> denk niet dat dat gebeurt en ik zou het ook. Uh, nee, maar hij, staat... hij zei van. Uh, we gaan de Mexicanen uh, zo ver brengen dat ze het willen gaan betalen. Oh. Uh, we kunnen make, uh, make them pay voor it. En dat doet natuurlijk door al. Uh, uh, links-liberalen naar Mexico te jagen. Ja, dan willen ze wel een muur hebben. <laughs> ah, maar je zou, het ook, je zou het ook kunnen doen door drugs te legaliseren en te belasten. Zeg maar. Want dan betekent dat je al die kartels de keel afsnijdt ongeveer in Mexico. Dan, ja, dan, uh, ja, dan...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 en hij heeft ook dan uh, zo'n generaal aangesteld die uh, de bijna met Doc heeft. Ja, ja maar zo'n naam, daar moet je weer een beetje mee uitkijken. Ik geloof dat dat ook niet, uh, er was ook wat mee. Dat was, hij dat was, was niet zo goed. met, dat was net als Wilde Wilde Westen, dat het niet wild was. Uh, okay, okay. Ik heb uh, mijn koot van hem gelezen en daar word je niet vrolijk van hoor. Okay. Oh, maar ja, het ja, is een leger uh, officier die... Al ja, op, die al, dat kouden. is sowieso fout. Ik had niet verwacht dat hij allemaal in de verstandige teksten zou gaan. Het <laughs> <laughs> uh, is ook op, er is een regel aangenomen dat er uit zeven verschillende uh, landen geen uh, immigranten meer naar binnen mogen. Ook geen vluchtelingen in Amerika. Onder andere Syrië, Irak. Iemand. Maar Nederland staat wel tweede. Ja. Ja. <laughs> dan worden wij een soort doorvoerhaven waarschijnlijk. Make Holland great again. Ja, ja, ja. Mooi, tenminste. Als je denken van die plannen gaan mij allemaal te ver, dan kun je altijd nog besluiten om uh, bommen op het te gooien. <laughs> oh ja, ja, laten we nog even naar uh, Madonna gaan, dat sluiten we ook gelijk mee af. Uh, deze uitzending, ja, het laatste bericht, Madonna. Eerst was het de blowjob, en nu wil ze iets anders uh, gaan blazen. Blow-up. The blow up. <laughs> blow-up job. <laughs> ja, ik hoorde die speech van er. Ja, ze stond echt te schreeuwen als een soort Hitler. En, en echt ze scanderen en van die vragen van uh, aan de menigte... Are you, are we angry of zoiets? En dan de menigte... I, oh, we are angry. En dan... I can't hear you. Are we angry? Echt ontzettend ophitserig. Uh, zo heel, uh, ja, zo eng... Uh, ik heb tante. Maar ja, ze wilden dus ik ook wat witte uit. Huid... <laughs> ja, zoiets, ja. <laughs> ja Eén ding wat mij ook opviel, wat, wat nergens genoemd was uh, in de media. Dat is, uh, ze zei: we, uh, Trump, a man who looks like he uh, takes a bath in uh, Chipolata of zoiets. Of... Uh,